Middernacht het begin van vrijdag 24 februari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het VU Medisch Centrum blijft achter het programma 24 uur tussen leven en dood staan. RTL zond het programma met beelden van de eerste hulp vanavond eerder uit dan gepland. Over het project ontstond gisteren commotie. Verschillende deskundigen zeggen dat het medisch beroepsgeheim is geschonden. En een vader klaagde dat zijn dochter en hij zonder toestemming waren gefilmd. De voorzitter van de raad van bestuur van VUMC in Amsterdam zei in nieuwsuur dat dingen die niet goed zijn gegaan moeten worden onderzocht. De dierenbescherming is ernstig teleurgesteld in de nota over dierenwelzijn en diergezondheid van staatssecretaris Bleker. De organisatie vindt het een visieloos document vol open deuren. Als voorbeeld noemen ze het voorstel om het schoppen en dumpen van dieren bij wet te verbieden. Bleker wil het makkelijker maken om dat strafrechtelijk te vervolgen. Mishandeling en verwaarlozing van dieren moet worden aangepakt... maar volgens de dierenbescherming legt Bleker de verantwoordelijkheid daarvoor... vooral bij bedrijven en particulieren en doet hij zelf niks. In België is een van de verdachten van de overval op Brinks opgepakt... afgelopen zomer in Amsterdam. Details volgen morgen, zegt het OM. Volgens het Belgische persbureau Belga werd de verdachte vanochtend... na een huiszoeking gearresteerd door de politie in Brussel. Nederland heeft om uitlevering gevraagd van de verdachte... al dus het persbureau. Het is de derde keer dat in deze zaak een verdachte is gearresteerd. In de Europa League hebben drie Nederlandse clubs zich geplaatst voor de achtste finales. Alleen Ajax werd uitgeschakeld. De Amsterdammers wonnen in Engeland wel met 2-1 tegen Manchester United. Maar dat was niet genoeg na het 2-0-verlies van vorige week. AZ plaatste zich na een nieuwe 1-0-overwinning op Anderlecht. En eerder plaatsten PSV en FC Twente zich al voor de achtste finales.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 Ik zal u uh, een klein bedrijfsgeheimje verklappen. Een uitzending van Casaluna wordt uh, nauwgezet voorbereid door een redacteur. Franca in dit geval. Een van de dingen die ze me vertelde over mijn gast van vannacht is dit. Het is een Duitser met gevoel voor humor. Mijn gast is uh, architect Thomas Rauw. Welkom. Goedenavond. Dan zal ik geen flauwe grappen gaan maken over Duitsers en humor. Oh, dat mag hoor. <laughs> nou, je ja, nodig me maar niet uit. Hè? Nee, wat ik, me, wat ik me afvroeg is, is heb je... Um, als je de wereld een beetje wil verbeteren, en dat wil jij. Heb je humor nodig dan? Ja, heel veel humor, omdat het een heel gevoelig thema is. En via humor kun je, kun je die mensen eigenlijk nog het allerbeste uit, uit hun comfortzone halen. Wat is een betere trigger? Boosheid of humor? Als het echt gaat om echt dingen die ertoe doen. Humor. Verleiden is beter dan straffen? Absoluut, altijd. Straf is nooit goed. Dus je moet gewoon de vrijheid van de mensen weten, weten te activeren. En dat kun je het beste vanuit humor doen. Dan kunnen de mensen ook zelf kijken van hoe serieus, hoe ver kunnen ze de boodschap serieus nemen... en, en hoe ver kunnen ze zich daartegen afzetten. Ben jij hemelbestormer van beroep? Hemelbestormer van beroep? Dat zou heel leuk zijn als me dat lukt, ja. Maar zover ben ik nog niet. Wat is, wat is de essentie van wat je wil?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 En daar hebben we allerlei dingen voor nodig. Nieuwe verdienmodellen, uh, nieuw gedrag, nieuwe manier van consumeren. Nou, die komen denk ik vanavond allemaal aan de orde. Daar gaan we het over hebben. Thomas Rauw, je bent architect. Onder meer bekend van het gebouw van het Wereld Natuurfonds in Zeist. Um, als we binnen, als, wat is het meest bijzondere aan dat gebouw? Nou, Het meest bijzondere aan dit gebouw is dat het een... Uh, dat het een bestaand gebouw was uit 1950. Het is eigenlijk een soort reïncarnatie van een, van een oud gebouw. Stier Herman is dat trouwens gekweekt. Sommige toehoorders die kinderen het verhaal. En de Natuurfonds heeft het gebouw gekocht destijds. Toen was minister Bronk, die was nog minister voor Milieu... daar was nog heel veel commotie over. En die wilde zich op die plek gaan vestigen. En dan was de grote vraag, ja, moeten we niet eigenlijk nieuwbouw plegen? Dat was in 2005, was er een prijsvraag uitgeschreven. Ik bedacht naar nieuwbouw, niks daarvan. We gaan gewoon het bestaande gebouw hergebruiken. Om, ja, fantastische verdiepingshoogte, daar heb je geen geld voor... om dit ooit gewoon te financieren. De meeste architecten zijn van de andere school, toch? Als ze enigszins een kans ruiken, zeggen ze plat die handel opnieuw beginnen. Ja, maar ja, ik beschouw toch architectuur als een stukje dienstverlening... Aan de mensen en aan de maatschappij. En de beste oplossing was om het gebouw te retrofitten. En we hebben destijds een concept gemaakt om dat het, het eerste gebouw in Nederland is wat CO2 gewoon neutraal is. Nou, dat was, was heel moeilijk. Daar was trouwens één jaar pers in van de Wel Natuurfonds. Ze dus we wisten echt niet hoe ze dat aan de sponsoren moesten verkopen. Zeiden ze lopen allemaal weg als van we zo'n luxe veroorloven. Ik zeg, nou ja, luxe. Ik zeg dit is gewoon de toekomst. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je een gebouw CO2 neutraal? Want hoeveel mensen werken daar? Um, in het gebouw werken, dacht ik, 160 man of 100, uh, 180 mensen. Nou ja, wij zijn als, uh, als architectenbureau. Nou, wij, wij zijn dus heel druk bezig om energieconcepten te maken. Om, uh, iedereen denkt dat we een energieprobleem hebben, maar we hebben natuurlijk helemaal geen energieprobleem. Dat is gewoon. We zijn gewoon opgezadeld met een fantastisch businessmodel van oliemaatschappijen. En daar gaan we iedere maand een factuur voor betalen. Uh, wat we hebben is gewoon een energiebehoefte. En daar is al helemaal niks mis mee. Maar kijk, maar wacht even, wacht even. Hoezo hebben we geen energieprobleem dan? Want de fossiele brandstof die is gewoon op over een aantal jaar. Ja, of ja, maar... zo onwinbaar uh, duur dat het geen zin meer heeft. Nou ja, dat, kijk, dat, dat is wel waar. Uh, het, het, het probleem is dat we de energievraag... met eindige ressourcen gaan bedienen. Kijk, in alles wat eindig is, dan ontstaat een probleem. Waar een probleem is, is een lobby. En waar een lobby is, daar wordt gewoon geld verdiend. Dus dat is gewoon het businessmodel. Um, maar als we nou de energiebronnen zouden gebruiken die oneindig zijn dan hebben we dus eigenlijk helemaal geen energieprobleem. Maar de oneindige energiebronnen, uh, btw vrij... Je, je krijgt geen herinnering van de NUON gestuurd. Nou, dus er wordt geen lobby bediend. Dat is eigenlijk het probleem. We hebben geen energieprobleem, we hebben een machtsprobleem. De oliemaatschappijen bepalen nu wat wij gebruiken... in plaats van dat we ons vrijmaken en naar alternatieven kijken... Absoluut, absoluut. Die hebben ook in de jaren 70, uh, ik heb een tijdje gestudeerd. Die hebben bijna alle octrooien van de markt weggekocht, die überhaupt bezig waren met alternatieve energievoorziening in die periode, om te voorkomen dat we onafhankelijk worden van de oliemaatschappijen. Ja, Shell heeft heel veel patenten van zonnepanelen, uh, als een van, een van de grote, een van de majors, opgekocht. Uh, maar inmiddels is de markt alweer drie stappen verder, toch? De, ja, we zijn veel verder. Kijk, wij, met de meeste gebouwen die we nu opleveren, zijn gewoon energiepositief. Dus de gebouwen die jullie, wij maken. Jullie bouwen. Ja, die wij maken. Dus daar produceren we in het gebouw zodanig veel energie... dat we het klimaat en het gebruik van het gebouw met elektriciteit en, en comfort en van alles kunnen bedienen. Laten we even inzoomen op zo'n gebouw. Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld. Het grootste probleem van een gebouw is koelen. He, je, voor koelen ga je drie keer zoveel energie verbruiken dan een gebouw opwarmen. Nou, kijk. Wij hebben als mensen een stofwisselorganisme. Nou, dus een normaal kantoorgebouw, zoals hier en dit gebouw... hebben we net al gehad. Nou, mensen gaan hier zeg maar vier keer per dag naar het wc. Zeg maar, hier werken duizend mensen. Nou, 2000 zelfs. 2000 zelfs. Nou, vier keer naar het wc, 8000 spoelingen. Ja? Maar, 8, maar 8 liter zijn 64.000 liter drinkwater. Nou, dat jagen jullie hier door het gebouw. Maar dat drinkwater komt door de grond. Dus heeft in de zomer altijd een lagere temperatuur dan de buitentemperatuur. En de winter altijd een warmere temperatuur dan de buitentemperatuur. Dus wij gebruiken die gebouwen... Het drinkwater om een gebouw gewoon gratis af te koelen. En dan gaan we dan de handen wassen en dan gaan we de wc spoelen. Maar het kost ja, moet, gewoon niks. Ja, maar dit klinkt zo simpel. Dat ik denk zo simpel zal het vast niet zijn. Want het drinkwater wordt het dan eerst door een warmtewisselaar gejaagd. Hoe gaat dat dan? Ja, nou dat, zeg maar, het drinkwater... Zeg maar. Uh, uh, precies, ja, het is een warmtewisselaar, dus het gaat niet fysiek, zeg maar... Uh, het gebouw verwarmen, maar dat is het warmtewisselaar, Dus daar is een watercircuit in het gebouw. En dit watercircuit in het gebouw wordt door, door een warmtewisselaar door drinkwater afgekoeld of opgewarmd. Bij, bijvoorbeeld. Ander voorbeeld. Uh, we hebben een draaideur ontwikkeld. De eerste draaideur ter wereld. waar je doorheen loopt. en dan maak je gewoon stroom. Dus één keer uh, dan krijg je een koffie. twee keer uh, krijg je een espresso. bij, bij, bij, wijze, bij wijze van spreken. En hetzelfde effect is wat we bij de fiets hebben. Kijk, bij de fiets hebben we het wieltje verticaal met een dynamo. Nou, bij de draaideur heb je eigenlijk een wieltje horizontaal en maar een kan, dynamo. Het kan zijn als computerschermen gaan flikken... dat ze dan tegen het personeel zeggen... ga eens even een paar keer door de voordeur. Ga even een keertje naar buiten. Ja, we hebben stroom nodig. Precies. Ja. Ja. Dus eh, het is inderdaad zo simpel. Maar je hoort al aan de voorbeelden... daar gaat niemand meer geld aan verdienen... behalve die mensen die het doen. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, krijg je, geen, uh, je hoeft geen btw uh, te betalen. En je krijgt toch geen rekening als je je eigen stroom maakt. Als je door je eigen draaideur loopt. En dat is het probleem. Dat de overheid gewoon niet in staat is om uh, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. En zeg maar, dit soort ontwikkelingen ook niet echt bevorderd. Maar precies, want het lijkt wel alsof wij in Nederland gewoon als een konijn in de koplampen zitten te staren. In Zuid-Duitsland eh, hebben ze verordeneerd eh, dat er gewoon alleen maar gebouwd mag worden als het klimaatneutrale woningen zijn, toch? Ja, sterker nog, in Zwitserland krijg je alleen een bouwvergunning als je aantoont dat je minimaal energie-neutraal bouwt. Als je dat niet aantoont, zegt de overheid, nou ga daar maar goed over nadenken, maar je gaat dus niet bouwen. Dus het betekent, we, moeten, we hebben alleen maar nieuwe speelregels nodig. Dan kunnen we gewoon een ontzettende slag in die hele transitie maken. Maar als, als je zo'n huis in zitstand er weer even neemt... Hè, want uh, uh, dan denk je, ja, zo'n huis in de bergen, daar ligt een deel van de tijd ligt daar een pak sneeuw op. Nou, zonnepanelen doen dan helemaal niks. Ja. Uh, wind zal er ook niet altijd staan. Nee. Uh, dus waar, doe je dat, waar haal je dan je stroom en je warm water vandaan? Nou ja, kijk, ik, uh, ik, wo ik woon hier vlakbij. Uh, ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden mijn hele tuin omgespit... Uh, 80 centimeter uitgegraven. Ik heb daar een leidingnet, uh, ik heb 1,4 kilometer leidingnet in mijn tuin gelegd. Uh, je een gigantische tuin of heel veel, veel leidingen in een klein stukje? Uh, nou ja, de leidingen uh, allebei. Dus de leidingen liggen heel dicht bij elkaar, alle 30 centimeter. Maar je hebt gewoon heel veel lengte nodig. Dat is een soort zogenoemde aardwarmtecollector. En dan tap je in principe de warmte af die gewoon in je tuin is. Nou, en, uh, en maar zelfs zo ondiep, 80 centimeter? 80 centimeter, en heel bewust. Om 80 centimeter betekent dat de temperatuur die je dan onttrekt, die wordt eigenlijk binnen 24 uur door de atmosfeer weer bijgetankt zodat je zeg maar de temperatuur gewoon in die tuin, dat je die gewoon, uh, dat je die gewoon niet in verwarring brengt. Want... Andere method methodes om dat te doen zijn diep de grond in. Ja. Dan krijg je ook gedoe met de provincie. Want gek genoeg gaat geloof ik de provincie over de grond die heel diep zit. Dat is heel raar, toch? Ja, ja, dat is precies. Maar dat, dat zijn de zogenoemde WKO's. Warmte-koude warmte, opslag noemen we dat dan. Dan ga je dus heel diep de grond in en dan uh, de, beneden tap je dan de warmte af. Wat Annemarie Joris wilde, maar toen gedoe kregen, Omdat ze de vergunning vergeten was. Uh, uh, blijkbaar, blijkbaar. Um, het probleem is daar een beetje dat bijna al deze systemen... de provincie heeft nu een rapport uitgebracht dat 70% van die systemen in onbalans zijn. Dus daar wordt meer uh, uh, kou onttrokken uh, dan we warmte uh, erin zeg maar, brengen. Dus de, de grond komt heel langzaam in een onbalans. Dus dat betekent dat die grond steeds, steeds meer uh, uh, uitgeput? Aan, uh, uitgeput raakt. Uh, en nog niemand weet wat daarvan de consequentie is. Dus kijk, ik ben van mening: alles wat op deze aarde is, ook begrijp ik het helemaal niet, heeft een reden. En we grijpen nou in iets in waarvan we niet weten waarom het zo is. En daarom denk ik, moeten we heel voorzichtig zijn met dit soort technieken... waar we niet weten wat daar de consequenties van zijn. Dat systeem zeg maar, werkt met het naar beneden pompen van koud water. Daar beneden in die grond heel diep is het warm. Dat haal je weer omhoog. Kan dat warm water omhoog. En dan met een warmtewisselaar kan je dat dan opwaarderen. En zo... in de zomer draai je het om. Dan stuur je warm water naar beneden en je krijgt koud water omhoog. Precies. Ja. Ja. Goed, niet slim. Althans, Link zeg je. Dat ze systemen. Het kan anders. Jullie eigen kantoor is ook al helemaal op die manier neergezet. Nee, nee, nee, nee, helaas niet. Wij zijn, we zitten op het KNSM-eiland in Amsterdam in Loot 6. Dat is een oud pakhuis uit 1950 of zoiets. Een prachtig gebouw. Uh, nou, toen hadden we gelukkig nog geen bouwbesluit. Het bouwbesluit is ook weer zoiets. Dat de de bouwbesluiten behindert ons constant om, om goede gebouwen te maken. Wat is het bouwbesluit? Nou, het bouwbesluit noemen we het regelwerk van de wetgever. waaraan je moet voldoen als je, als je gaat bouwen. Dan zegt die wetgever: nou, uh, als je gaat bouwen, dan moet je verdiepingshoogte minimaal zo hoog zijn. Maar het gaat duur... om werkruimtes of om woonruimtes? Om alles. Er wordt alles geregeld. Alles waar, waar je niet, wat je niet kunt bedenken wordt, uh, wordt daar geregeld. Het wordt toch steeds erger. Een beetje Duitse toestand krijgen we langzamerhand. Dat moet de, niet gek worden. Het Nederlandse bouwbesluit. Ja, nou ja maar door maar, al die rampen die we hadden. Ik wou niet zeggen, want wat is de logica van zo'n bouwbesluit? Uh, nou, De wetgever wil een bepaalde performance van die gebouwen... gewoon veilig stellen. Uh, bijvoorbeeld uh, de brandwerendheid van het gebouw. Of dat het niet gaat instorten. Of dat je, dat je het gewoon goed, goed kunt gebruiken. Uh, maar omdat het heel minimalistische eisen zijn, gaat natuurlijk iedereen op die minimalistische eisen zitten, met name de projectontwikkelaars. Uh, en dat heeft gewoon niets, niets te maken met een stukje ruimtelijke kwaliteit die we nodig hebben. En waar zitten de elementen waar je aan stoort? Nou, bijvoorbeeld de verdiepingshoogte. Verdiepingshoofden is een heel belangrijk element. Kijk naar, uh, kijk naar de grachtengordel in Amsterdam. Nou, er staan prachtige gebouwen. Dat zijn trouwens waardeloze tenten. Hè? Dus, uh, enkel glas, uh, geen spouw. Nou, die hebben ongelooflijk veel energie nodig. Maar goed, uh, dit afzij... zei. Uh, maar die hebben een hoge verdiepingshoogte. Dus die, daar is van alles geweest. Je hebt jongens daar geweest. Advocatenkantoor, je kunt daar wonen. Uh, een restaurant. En, uh, nou, iedereen kan in die gebouwen gewoon terecht. Omdat ze een verdiepingshoogte hebben... waar je alles mee kunt doen. Uh, kijk tegenwoordig maar naar de nieuwe woongebouwen bijvoorbeeld. Nou, die hebben een verdiepingshoogte van, nou, als je mazzel hebt, 260. Oh ja, nou. wat, wat hebben hier ook zoiets, toch? Als ik nu... Nou, dit is, dit is 230, ik, denk ik. 230, ik raak hem zo aan. Dat ja, je raakt, ja, nou, je, je ziet, dat, nou, dan zo'n waardeloos plafond hebben we er nog in. Een systeemvloertje. Een systeemvloertje. Ja, nou ja, dat is een soort doosje waar we, waar we in zitten. En uh, niemand is zich daarvan bewust welke consequentie dat heeft op onze samenleving. Met name ook de grondstoffen die we hier allemaal aan het verkwanselen zijn. Dat is natuurlijk een heel ander thema. Dat uh, wil we zeggen, we hebben geen energieprobleem, maar we hebben wel een grondstofprobleem. Om de grondstoffen zijn eindig. We gaan steeds meer consumeren er komen steeds meer mensen die willen consumeren. Dus dit is de uitdaging van einde 20e eeuw, grondstofmanagement. Niet de energievraag, maar grondstoffen. En, en hoe doe je dat, grondstofmanagement? Anders dan wat we nu doen. Want wat we nu doen is eindig. Ja. We trekken gewoon de planeet leeg. <laughs> Precies, we trekken de planeet ja En dan, uh, dan is het op. Hè? We hebben op dit moment onvoldoende kopen... om nog 30 miljoen elektrische auto's te maken. Tenzij dat we de hele bovenleiding in Nederland gaan slopen. Bij wijze van spreken. Dus we zijn nu voor het allereerst in de... zwaar woord, mensheidsgeschiedenis op een punt gekomen waar we onvoldoende grondstoffen hebben... om die dingen te doen die de mens uit vrijheid graag wil doen. Met andere woorden, we moeten met grondstofmanagement beginnen. Dus we moeten dingen zodanig doen... dat als we ze niet meer nodig hebben, de grondstoffen niet meer verloren gaan. Nou, Ik ben daar drie jaar geleden op kantoor mee begonnen. Ik heb daar alles um, uitgeschoven uh, wat eigendom was. En ik heb een, het Nederlands bedrijfsleven uitgenodigd. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, Philips... Ik heb Philips uitgenodigd ik zeg... meneer en mevrouw Philips, luister, ik wil gewoon licht. Ik wil gewoon 300 lux, 1600 uur per jaar. Hoe je het doet, doe je het. Of je een stoel of een lamp ophangt, is niet mijn ding. Of daar gas, water of milk doorheen gaat, is ook niet mijn ding. Ik wil gewoon licht voor je hebben. Ik wil alleen maar op performancebasis consumeren. Nou, die mensen zijn natuurlijk met natte vlekken de tent uitgelopen. Zeggen van, nou, dit wordt dus helemaal niks. Maar, we zijn nu twee jaar verder... En ik heb lichturen op kantoor, loopuren, tafeluren, zituren... wc-uren, spiegeluren, tegeluren. Ik heb alles op performancebasis op maar kantoor. Wat betekent, als het einde van dat performancecontract in zicht is... bijvoorbeeld die 1500 of, of uh, 2000 lichturen... dan zeg je, meneer Philips, kon die handel maar even ophalen? Nou, dat hoef ik niet eens te zeggen. Dat staat in het contract. Ik heb, uh, ik heb met hun een performancecontract afgesproken. dat ik, ik, ik heb vijf jaar hun performance ingehuurd. En na vijf jaar kunnen ze gewoon de hele handel weer ophalen. Wat is het voordeel daarvan? Um, nou, het voordeel is... Uh, um, we gaan niet meer op productbasis consumeren... maar op performancebasis. Dus als we niet meer op productbasis consumeren... hoeven we die dingen ook niet meer te bezitten. Dus we kunnen overschakelen van verbruiken... in plaats van dingen verbruiken, dingen te gebruiken. Maar wacht even. Jouw kantoor, jouw werkomgeving... Ja. De lamp die ja. jouw licht geeft en die jou als architect je werk laat doen, is niet van jou. Die is niet van mij. Dat bureau waar jij aan werkt, is niet van mij. Is niet van jou. Die nee. stoel waar je in zit, is niet van jou. Nee. Heerlijk. Uh, sterker nog, het tapijt is niet van jou. Heerlijk. Ja. Stel nou voor, kijk, jij, jij, jij koopt een, een televisie, heel onschuldig om televisie te kijken, maar vervolgens hang je het hele periodieke systeem en een soort je in die woonkamer op. Dat weet je helemaal niet. En dan je, heb met je het gekocht. En, ja, en dan moet jij gewoon het ontzorgen. Met andere woorden de kans dat dingen verloren gaan. Of in de verkeerde kanalen terechtkomen, Is gewoon heel groot. Het grote verschil met leasen is. Want dit is een vorm van leasen. Maar het grote verschil is dat, dat de producent blijft de eigenaar van de spullen. Ja. En blijft ook verantwoordelijk voor het hergebruik. Ja, dat is eind gewoon van de grote uurvets in deze maatschappij. Dat we alles zodanig georganiseerd hebben... dat niemand meer, niemand meer verantwoordelijk is voor de consequentie van zijn eigen handelen. Nou, daar gaan we een stokje voor zetten. En we noemen het niet leasen. Kijk, leasen betekent het tijdelijk doorschuiven van eigendommen. Van A naar B naar C en dan verdwijnt het. We noemen dit turn to. En turn to betekent... het gaat van A naar de klant... en van de klant iedere keer weer naar A terug. Dus A... De producent A wordt altijd geconfronteerd met de consequentie van zijn eigen handelen. Daar komt hij daar komt gewoon niet meer omheen. Maar het, is dat uh, bedrijfseconomisch te, te, te managen zoiets? Want dat betekent dat zo'n zo producent ook een continu berg afval uh, op zijn terrein heeft liggen. Nou ja, Zeker uh, een aantal jaren. Ja. Nou ja, daar horen een paar andere speelregels bij. Dus uh, uh, we moeten even afpellen. Dus we zeggen van nou, van eigendom naar performance. Van verbruik naar gebruik. De producent blijft in principe eigenaar van het product. Ik kom alleen maar in het genot van de performance. En dan zegt hun toe, dan gaan we nog een stapje verder. Dan gaan we ook nog de grondstofwaarde uit het product halen. Wat is dat? Nou, uh, normaal betaal je een, een, een product en daar zitten... Ik neem even dit glasje water hier. Dus ik heb een glas en er zit water in. En dan is dit het product. En Tuntoe zegt, nou wacht even. We halen de grondstofwaarde, in dit geval het water, water, halen we daaruit. Als extra waarde. En die klant, die betaalt alleen maar dat glas. Die betaalt alleen maar de gebruikswaarde. Maar niet meer die grondstoffen. En Tuntoe zorgt ervoor dat de producent tijdelijk een soort overbruggingskrediet krijgt... voor de waarde van die grondstoffen, omdat die zijn tijdelijk bij de consument. En zodra het van de consument terugkomt... moet die producent het weer terugbetalen aan Tentu. Met andere woorden, we zijn in staat via Tentu... zodanig te consumeren dat nooit meer grondstoffen verloren zouden gaan. En dat is de grote winst. Want dat, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat niet meer die televisie op een gegeven moment in, een, in, in Kenia... of god weet waar, op een, een vuilnisbelt belandt... maar dat die helemaal hergebruikt wordt. Precies. En er weer een nieuwe tv van wordt gemaakt. Precies. Maar kijk, ik heb nog... Goed, ik, ik heb even hier, we hebben hier even een, een, een, een iPhone liggen. Dat is even een heel mooi voorbeeld. Um, kijk, het is een Apple. Nou, we, we houden allebei een beetje van de Apple. Daar zijn we net achter gekomen. Maar al die Apple-apparatuur wordt in China gemaakt... En die wordt niet in China gemaakt omdat daar de kinderarbeid nog goedkoper is dan ergens anders. En die wordt in China gemaakt omdat China één bepaalde grondstof heeft die in die apparaten zitten. En dan zegt China, luister, als je dat wil hebben, kom je lekker hier bij ons produceren. Dus ik noem dit grondstofcolonialisme. Dus we gaan, we gaan dus daar naartoe, moeten daar produceren uh, waar, waar de grondstoffen zijn. Nou, stel nou... Ik zou tegen, tegen de toehoorders zeggen, dames en heren, ik heb net die iPad 4 gekocht. Nou, dan worden sommige mensen ontzettend nerveus achter de radio. Hoe kan het nou? Die rouw heeft die iPad 4. Ik heb pas die iPad 2. Waar kan ik die krijgen? Nou, iedereen wordt nerveus. Met andere woorden, we leven in een tijdsperk waar de technische levenscycli van een product langer is dan de performancecycli. Kijk, wat, is, wat is de performance? Ziet u? Nou, kijk, ik heb de boorhamer van mijn grootvader, die heb ik nog steeds en die doet het ook nog. Ja? Maar kijk, zo'n iPhone of een iPad hadden we net. Die gaat natuurlijk veel langer technisch gezien, gaat die veel langer mee ja. dan wij het leuk vinden om daarmee om te gaan. Ja. Dus daar ontstaat in principe extra afval. Maar als je dan via Turn2 een iPad hebt. Stel iPad 2. En die iPad 3 komt. Dan ga je naar de tunnel, zeg, nou Alsjeblieft. Hier heb je m'n ouwe. Hier je m'n ouwe. Ik wil graag die iPad 3 hebben. Ja. En dan, ja. dan kun je gewoon in principe ruilen. En wat dit mogelijk maakt is. Kijk. Uh, kijk we zitten hier een beetje relaxed. Maar eigenlijk hebben we ontzettend haast nodig. We moeten gewoon deze maatschappij echt veel sneller transformeren. Dat betekent. We moeten in staat zijn. Om veel dichter langs de innovatiesnelheid van de producerende bedrijven te kunnen consumeren. Maar, maar is, is het grote geheim niet dat, dat je mensen mee moet krijgen? Want je zei straks, verleiden is, eh, op mijn vraag, verleiden, verleiden is veel effectiever dan bestraffen. Dus je kunt zeggen, de overheid moet dingen gaan verplichten. Ja. Uh, dat is een marsroute. Dat hebben we geprobeerd en tot nu toe gebeurt er niks. Ook misschien omdat de overheid helemaal niet wil. Of niet oprecht wil op dit moment. Nou ja, van retro kabinet heb je niet zoveel te verwachten. Uh, maar van geen enkel kabinet tot nu toe toch? Ik bedoel, wat, wat is er nou gebeurd aan duurzaamheid waar je zegt... Nou, zo, dat is raak. Ja... Ja, het wordt even stil. Het wordt even stil. Nee, maar dus is de vraag: hoe krijg je het dan zo voor elkaar dat zowel mensen als producenten als politiek denken: God, dat is goed, zeg. we gaan het nu echt anders doen? Nou, uh, kijk, uh, omdat ten toe, binnen ten toe zijn bijna alle producten goedkoper. Dat spreekt iedere gemiddelde Nederlander buitengewoon aan. Het Waarom wordt, zijn ze goedkoper? Het wordt, nou, omdat je de waarde van de grondstoffen niet meer hoeft te betalen. Die, om die destilleren we eruit. Om die blijven in principe, die krijgen alleen maar een bruikleen. Zodra het product terugkomt, wordt die waarde weer reactiveerd. Maar de kosten voor de producent worden toch hoog, want die moeten al die apparaten weer uit elkaar slopen en weer hergebruiken. Ja, en die kosten gaat ook de klant betalen. Maar alle uh, producten die we tot nu toe via Turn2To aanbieden, dus dat kan kleding zijn. Uh, huishoudelijke apparaten, uh, wasmachine, kantoorinrichting, hotelkamers... klimaatinstallaties zijn tot nu toe allemaal goedkoper... omdat de prijsvorming van het 2 product heel anders opgebouwd is. Maar de boodschap is, we kunnen blijven produceren alleen anders. We kunnen blijven consumeren alleen anders. En we kunnen blijven financieren, reële waarde. Dus we financieren alleen anders. Met andere woorden, we kunnen die agenda gewoon heel langzaam, heel langzaam en veilig ombouwen. Om voor iedereen is het een winstsituatie. We gaan zo verder praten over wat je ook doet als architect. En hoe je dat, dat invult, deze hele filosofie. Mijn gast is Thomas Rauw. Architect um, um, en iemand met de opvatting over hoe het anders kan... daar hebben we het over in dit uur van doen. Ik zeg vast dat wij straks in het tweede uur, het is een beetje vroeg... ik geef het toe, uh, gaan praten over uh, hoe belangrijk bezit voor u is. Want in feite is jouw punt, um, we moeten het begrip bezit anders gaan definiëren. Je bent eigenlijk je, een soort leenheer, toch? Je, je, je bezit veel minder spullen, maar nou ja, mag ja, kijk, ze gebruiken. Kijk, we komen met niks en we gaan met niks. Dus uh, in de tussendoor maken we allerlei trammeland om dingen te willen bezitten. Mijn vraag straks in het tweede uur van Caseloen is... hoe belangrijk is bezit voor u en welke bezittingen kunt u missen... en welke absoluut niet. U kunt nu alvast bellen als u wilt 0800-1121. Ik zal het straks nog even een keertje herhalen. Maar 0800-1121 is ons telefoonnummer. Daarover dus straks in het tweede uur. Maar als u wilt kunt u nu alvast bellen. Thomas Rauw, um, je hebt muziek meegenomen. We hebben je een beetje geprikkeld in de richting, zou ik maar zeggen. Geduwd, mag je ook zeggen. <laughs> Want ik dacht, jij komt wel met een nooie doodje Wellen aanzetten. Maar dat was je aanvankelijk niet van plan. Nou ja, ik had, ik had oorspronkelijk uh, wilde ik graag het uh, concert van Keith Jarrett. Maar iedereen kijkt me heel raar naar nou, wie is Keith Jarrett in nou, nee, Ik weet niet wie Keith Jarrett is. Maar, ja, maar, maar we je, hadden hem ja, niet. Je had het niet. Nee. Nou, Toen uh, dachten we, nou, dan moeten we even een andere keuze maken. En de keuze is volgens mij gevallen over uh, Kraftwerk Robot. Luister naar groeiend gras te lijken wat mij betreft. Er is heel veel meer. Wel muziek die trouwens uh, diepe, diepe indruk gemaakt heeft op een hele generatie. En nog tot de dag van vandaag een voorbeeld is voor veel mensen. Dus uh, dat was, de, de, denk de meest creatieve periode van de Duitse, Duitse popmuziek eigenlijk. Ja. Die tijd. Begin jaren tachtig, hè? Wanneer is Thomas Rauw naar Nederland gekomen? Thomas Rauw is uh, naar Nederland gekomen 1990. Om de muur uh, die in Berlijn uh, die viel. En ik dacht: van nou, die Duitsers zijn alleen maar nog met zichzelf bezig. En Nederland was uh, toen voor Duitsers nog een land. waar je, als je geen ervaring had en goede ideeën. dan kwam je altijd aan de bak. Nu niet meer? Nou, de tijden zijn nog behoorlijk veranderd. In welk opzicht? Nou, ik vind dat het leven. Kijk, vroeger ging de minister met de fiets uh, naar zijn werk. Nou, Donner ging uh, nog uh, met de fiets. Uh, ja, Kok toch ook, hè? Ja. En nu rijden daar 24 zwarte limousines voor. Um, nee, maar de tijden zijn behoorlijk veranderd. Ik vind de creativiteit is eruit, het, het speelse moment is eruit. De, de, een ontzettende verharding in, dit, in, de, in het sociale leven. Ik word nu ook vaak als Oost-European Oost voorgesteld. Als ik, uh, als ik ergens... Uh, maar kom je uit de Nooie-Bundeslende? Of kom je uit... Uh... <coughs> Nee, ik kom uit de oude Bundesländer. Maar ja, maar dan ten, toch. ten opzichte van Nederland is zelfs is is de Duitser Oost-Europiaan. Nee, maar in die zin zijn die tijden toch behoorlijk, behoorlijk veranderd. Het, het speelseffect en de creativiteit, vind ik, die is, die is echt verdwenen uit de samenleving. Boosheid? Wantrouwen? Wat over is wantrouwen? Er is, ja is wantrouwen gekomen en, uh, en, en ook een soort, soort, soort merkwaardig gevoel... van je ja, eigen bezit willen gaan verdedigen. Niet meer, niet meer willen delen, niet meer op zoek gaan naar... Uh, naar nieuwe dingen. Terwijl iedereen die naar de nieuwe economie kijkt, naar, naar de, de, de groeimodellen kijkt, succesvolle modellen kijkt die online ontstaan, die zegt: ja, delen is zo belangrijk en dan geld verdienen over de rug ervan. Absoluut, ja. Maar goed, maar dat zijn. Uh, maar uh, kijk, binnen de nieuwe economie uh, betekent eigenlijk zeg maar nieuwe fouten maken. Hè? De oude fouten kennen, maar, maar nu is eigenlijk nieuwe fouten maken en dat betekent dat andere mensen geld verdienen. Dat op een andere manier geld verdiend wordt. Dus de, de huidige lobby wordt niet meer voldoende bediend. Uh, en daarom staan die behoorlijk op de rem voor nieuwe ontwikkelingen. Wat betekent delen voor een architect? Delen voor een architect is dat een architect uh, zich realiseert... dat hij uh, uh, voor mensen werkt en met mensen dingen moet doen. En dat, hij, uh, uh, dat architectuur een dienstverlening is. En dat hij daar verantwoordelijkheid voor af moet liggen. Over de dienstverlening ruimte... Betekent dat, want architecten, je hebt ze in, in soorten en maten... architecten kunnen zichzelf ze enorm breed maken, toch? Met hun gebouw bijna, bijna, bijna, bijna, bijna opzichtig zijn of, of, of provocerend zijn. Je hebt ze in ja. soorten maten. Betekent dat jij heel dienstbaar en klein bent in wat je doet en wat je uit wil stralen? Nou, ik denk dat het zijn twee verschillende dingen. Kijk, als iemand uh, uh, zo'n gebouw maakt, als je net sketsen... dan kan dat inderdaad de vraag van de opdrachtgever geweest zijn. Dus dat kan wel... De, de juiste antwoord op de juiste vraag geweest. Dus je moet altijd kijken welke vraag heeft de architect heeft gekregen... en dan geeft hij de juiste, de juiste antwoord. Uh, en dan, dan moet maar blijken of hij wel of niet uh, zich, zich dienstverlenend opstelt. Maar architectuur is eigenlijk in dit land met name door projectontwikkelaars... Uh, steeds meer verloederd tot, tot een soort, soort product en een soort, soort geldmachine... Uh, ten koste van, van iedereen en nog wat... En daar ligt in principe het probleem. Dat architecten zich voor dit karretje hebben, hebben laten spannen... te hebben zij eigenlijk verantwoordelijk zijn... Voor de, voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Wanneer ben jij uh, uh, anders gaan denken over... Ja, ik, ik vind het woord duurzaamheid altijd zo. Dat is een soort, soort triggerwoord. Een ik soort was zo blij of, dat je het niet genoemd hebt. Nee, ik zit me aan het afstand, We hebben volgens mij 34 minuten gepraat... en volgens mij hebben we het niet één keer uh, gebruikt. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Ja. Maar wat, wat is het moment geweest dat jij, dat jij anders bent gaan nadenken over dingen? je dacht van nou, dit, dit werkt niet meer? Ik, uh, ik bin, uh, mijn moeder zegt dat ik een, een zwaar opvoedbaar kind ben geweest. Dus uh, ze hebben me al vastgebonden buiten aan de hemelwater. Aan voor. Ik ging altijd weglopen. En ik, op mijn tienjarige leeftijd heb ik een heel zwaar ongeluk gehad. Uh, we hebben met een aantal kinderen gebarbecued. En het was een beetje een koude zomeravond. En ik heb de jerrycan genomen. Ik zag, nou, even, even een, beetje, een beetje opwarmen, die handel. Een jerrycan met brandstof? Met brandstof erin. En toen is die jerrycan in mijn hand explodeerd. En ik heb die zeg maar, over mijn hele onderlijf gegoten. En uh, vervolgens heb ik dus een jaar lang in een donkere kamer uh, gelegen... zonder licht, want daar kon ik niet tegen. Zeven tot tien liter drinken per dag. Omdat zeg maar, de vocht, die, die druipte van mijn lichaam weg... 10 liter? Ja, 10 liter moet je dan. Als kind in. van 10. Ja, als kind van 10. Ik had een waanzinnige pijn. En uh, uh, ja, ik dacht eigenlijk van, ik zou, ik, zou gewoon, ik zou het gewoon niet halen. En dat heeft een behoorlijke impact op mijn hele leven. Maar ik ben eigenlijk op 10 jaar leeftijd daarmee geconfronteerd dat het leven gewoon heel kort kan zijn. En dat is van mij eigenlijk de aanleiding geweest om uh, de basis, denk ik. Om anders tegen mijn eigen leven en überhaupt tegen ons zijn hier aan te kijken. Maar wel, welke omslag heb je gemaakt dan in je hoofd? Want je kunt ook denken: van als, als die, die eindigheid dan zo onvoorspelbaar is. Uh, nou, let's go all the way zou ik maar zeggen. Partytime ook had je ook kunnen zeggen. Ja, ook had... als, als jong kind had je kunnen denken van nou hup dan, maar dooruit ruiten en roeien. Ja, nee, maar dat, nee, maar dat, heb, ik, dat heb ik niet gedacht. Uh, ik heb uh, een andere, uh, ander belangrijk moment is die kort daarna was. In Duitsland had je de RAF-beweging, uh, de Rote fractie, Baden Meinhof. En uh, ik had buitengeveel sympathie uh, voor hun gedachtegoed. Uh, maar uh, helemaal geen sympathie op de manier... hoe ze dat gewoon uh, uh, in werking wilden stellen binnen de maatschappij. Met een mooie heb... partijen slaaier, Ja, nou, precies. Aanvoering. Nou, ze hebben er echt een puin op van gemaakt. En ik heb eigenlijk in die tijd besloten... ik wil gewoon terrorist worden, maar van binnenuit. Niet van buitenaf. Dat dus zeg je zonder ironie? Dat zeg ik zonder ironie. Ja, ik ga me lekker inluizen in die maatschappij... en dan ga ik van binnenuit ga ik dingen gewoon anders doen. Ik laat gewoon zien dat het anders kan. En... Uh, Daarmee ben ik in principe gewoon bezig. En dat is al een van de reden bijvoorbeeld. Nou, nu heb ik met mijn vrouw samen ten toe opgericht. Om, dat is natuurlijk ook een soort bom onder, onder, onder, onder de hele huidige economie. Dat we in de toekomst op een hele andere manier gaan consumeren. Nou, dat zijn dingen die ik gewoon leuk vind. Maar ik praat nu met een terrorist. Je praat met een terrorist. Zonder wapens. Nou ja, ik, ik weet niet of jij die. die, die um is op internet een prachtige prachtig film te zien... van, van de, de, de commandant van de Nederlandse strijdkrachten, van Um. Ja? die op TEDx Amsterdam, dat zijn de inspiratiesessies in Amsterdam... vertelt waarom hij voor het middel uh, het geweer gekozen heeft. Prachtig gepassioneerd verhaal. In jouw geval zou je denken, je bent architect... dus jou, jou, jouw wapen zal je, je, je tekenpen zijn. Um, is die ook. Om, ik ga natuurlijk constant die dingen die ik, die ik roep en die ik, die ik belangrijk vind... die ga ik natuurlijk ook daadwerkelijk omzetten in de realiteit. Om, om al die aspecten waar we het nu over hebben... bijvoorbeeld we maken nu het eerste turn toe-gebouw. dat betekent het eerste gebouw ter wereld eigenlijk wat een grondstofbank is. Dus we benaderen een gebouw nu als een grondstofbank. Dat betekent dit gebouw krijgt een grondstofpaspoort... Dat betekent dat als het gebouw klaar is, dan kun je zeggen... ah ja, er zit zoveel koper in, zoveel fosfaat, zoveel zink, zoveel dat, zoveel zo. Dus ik probeer in mijn architectuur direct die dingen in de praktijk te brengen... die ik, die ik maatschappelijk gezien verdringend nodig acht. Maar die stap heb je gemaakt omdat jij je zag dat een tien jaar oud gebouw ooit gesloopt werd? Hoe, hoe bedoel je nou, dat je dacht van er gaat nu zoveel prachtig. Dat je zag een gebouw werd gesloopt, eigenlijk nog een recent gebouw. Dat je dacht van: dit kan niet waar wezen wat hier gebeurt. Nou ja, nu weet ik wat je bedoelt. Ja, ik ging op een dag de deur uit. En we zitten op het Kanis IJmen. Alle gebouwen die zijn na ons gekomen op het Kanis IJmen, alle nieuwbouw. En ik ging de deur uit en einds lag van het woongebouw tegenover uh, van ons... wat, uh, wat nog niet zo, zo lang geleden opgeleverd is. Nou, daar lagen zeker honderd cv-kedels gewoon op straat. Die waren allemaal uitgeflikkerd en uh, ik zag, ja, dat kan nog niet waar zijn. We kunnen op die manier... Uh, op die manier kunnen we gewoon niet doorgaan. En daar wil ik in alle bescheidenheid proberen... door nieuwe verdienmodellen uh, aan te bieden, door nieuwe gedachten aan te bieden. Daar wil ik gewoon een bijdrage aan geven. Belangrijk is dat jij ook collega's meekrijgt hierin. Hoe, hoe, hoe lukt dat? Nou, collega's is niet zo belangrijk. Ik wil ook niemand overtuigen. Ik, wil, ik, ik maak een aanbod dat ik op die manier werk. Uh, en ik werk alleen maar voor buitengewoon... Ambitieuze, a, a, ambitieuze opdrachtgevers, die dus inderdaad um, zich daarvan bewust zijn... dat de manier hoe hun bouwbehoefte beantwoord wordt... dat het ook tot een maatschappelijke meerwaarde moet leiden. Maar waarom wil je andere mensen niet overtuigen? Um, omdat ik, dat vrijheid voor mij het allergrootste goed is. En als iemand niet uit vrijheid dingen anders doet, dan heeft het nauwelijks waarde. Ja, maar tegelijkertijd, jouw doel is een... Is een... Om een omslag, een transitie. Dat ja. is wat je wil. Ja, maar het moet, het moet, kijk, het moet authentiek zijn. Hè? Anders krijg je van dat greenwashing verhaal wat we nu overal hebben... met al die duurzame condomen die we van de overheid hebben gekregen. De green calk en de bream en de energielabels en zo. Het klinkt als lekkend spul. Ja, ja verschundige smaken. Uh, die zijn er ook. Ja, kijk, dat is, dat is eigenlijk gewoon alleen maar het oude systeem... verder te willen optimeren en niet te willen transformeren. Ik wil dus geen oude fouten maken, ik wil nieuwe fouten maken. Ik wil de transformatie in en de nieuwe economie introduceren. Maar de terrorist in jou zegt, ik, ik wil wat. Ja. En wat jullie ermee doen, moet je zelf weten. Ja, ik laat zien hoe ik, het, hoe ik denk dat we het gewoon anders met elkaar gewoon kunnen organiseren. Laten we eens kijken terug, terug naar je eigen organisatie. Hoeveel, hoeveel mensen heb je, heb je in dienst? Twintig uh, op het moment. Hoe werken jullie, praktisch gezien? Qua afspraken, uren, briefjes. Nou ja. ja, en de hele rimram die bij een organisatie hoort. Nou ja, kijk, kijk, ik zit je. Ik heb al weekend. Hè. Jij moet morgen nog uh, ja. lekker door. Uh, ik heb al weekend. Dus wij werken vier dagen per week. We werken vier keer negen uur. Omdat ik belangrijk vind dat mensen kunnen relaxen, kunnen sporten, uh, iets met familie, met hun kinderen kunnen doen. Dat ze maandagochtend gelukkig op het kantoor komen. Dus we werken vier keer negen uur. De mensen op kantoor krijgen iedere dag een uh, biologisch dynamische maaltijd. Om, uh, nou ja, input is output. Hè? Om die mensen even met, met hoogwaardig uh, voedsel uh, te confronteren. Nou, we hebben, we hebben ook een gong op kantoor. Die we drie keer per dag spelen om met ritmische elementen te introduceren. We hebben een geen gong. Een gong ja, ja. groot hoor. 1,40 meter 40 diameter. Boink. Ja, heb ik, heb ik laten maken voor op, het kantoor. Van Peisten. Nou, dus, nee, nee, dus een, hij is van het kantoor gemaakt... door een uh, Poolse, uh, uh, een Oost-Europese gongbouwer. Een Duitse dus, Oost-Europese. Ja. <laughs> en dat is een gong die is opgebouwd uit zeven metalen. En die hebben voor, speciaal gewoon voor die, voor, die, uh, voor, voor die ruimte gemaakt. We hebben geen urenbriefjes op kantoor. Urenbriefjes is dat je het verleden inventariseert. Nou, in het verleden is niemand interesseert, in de toekomst interesseert. Uh, dus waarom moeten we dan urenbriefjes maken? Nou, dat zijn een paar, een paar dingen die we gewoon doen. Maar wat jij, wat jij nu zegt, dat maakt een gemiddelde manager knettergek... want die, die, die, die gelooft alleen maar in termen van wantrouwen... en die wil iedereen controleren. Ja. Dat, dat is niet uniek voor wat voor bedrijf dan ook... want iedereen doet het ongeveer in dit land. Uh, we willen allemaal op papier hebben waarom jij je werk doet... van dat en dat tijdstip en we willen ook dat iedereen bij elkaar zit... want we willen koppen kunnen tellen. Ja. Nou ja, kijk, ik heb zoiets van... Uh, um... Er komt, een, er komt een werkstroom binnen, er komt een geldstroom binnen... en daar gaat een geldstroom uit. En en, en, en en staat een heel kleine marge uh, blijft zeg maar, tussen, tussen de 5 en de 7 procent... dan hebben we het toch prima gedaan. Maar jullie, jullie kunnen hier wel goed geld mee verdienen. Jij, ik, bedoel, ik hoef geen bedragen te horen, maar het klinkt inderdaad... alsof je heel veel geld weggooit omdat je er niet strak bovenop zit. Nee, we hebben een waanzinnige productiviteit op het bureau. Tegendeel, de productiviteit bij ons is, is gemiddeld hoger... dan bij een gemiddeld andere architectenbureau... omdat we de vrijheid van die mensen gaan stimuleren... en ze niet gaan controleren. Leg dit prachtige model nou eens op de rest van de samenleving? Wat ja. kunnen wij ervan leren, van deze manier van werken? Um, dat, uh, uh, ja, nou ja, uh, je kunt het niet zo één op één overdragen. Dus ik, ik, had, ik, nou, had, ik had bijna iets gezegd, maar dat zeg ik gewoon niet. Om, het gaat natuurlijk om, we moeten daarin groeien om op een verantwoordelijke manier van onze vrijheid gebruik te maken. Ik ben nog wel heel benieuwd wat je niet hebt uh, gezegd. Ja, ik zal het ook niet zeggen. Was het zo erg? <laughs> nee hoor. Nou ja, je hebt, je hebt een, een prachtig, uh, uh, eigenlijk bijna metafoor van wat je beschrijft, is, is uh, de verkeerssituatie. Dat wij in Nederland heel veel verkeersborden hebben, heel veel verkeersregels en heel veel gescheiden verkeersstromen. Ja. Uh, het omgekeerde heet shared space. En dat betekent weg met al die borden. Iedereen dwars om elkaar heen: fietsers, voetgangers, uh, auto's, vrachtwagens. En het zorgt voor minder geld, het is goedkoper. En voor minder ongelukken. Want mensen zijn weer alert. Ja, maar we hebben. Nou ja, het zal, zal nooit zonder speelregels gaan. Hè? En kijk. En, uh, ik denk We kunnen deze planeet niet veranderen. Hij is zoals hij is. Maar we kunnen wel onze perspectief veranderen naar deze planeet. En wat ik een prachtig voorbeeld vind... Uh, nou, en die, luisterers, die, die die kennen ook nog de, de gloeilamp. Hè? Uh, die ze, weet ik wat, twee jaar geleden hebben ze die verboden in Brussel. Het mocht niet meer geproduceerd worden. En daar is nu iemand voor de rechter gestapt. Hij zegt, gloeilamp? Uh, hij zegt, moet je voelen. Warmtelamp wordt hartstikke heet dat ding? Ja, dat is afvallicht, dat zie ik ook. Maar het is toch een warmtelamp? Ja. Dus hij produceert ze weer. En ze komen als warmtelamp dus weer op de markt. De oude ja. gloeilamp. Nou, ja. kijk, dat betekent... En hetzelfde, alleen de perspectief is veranderd en de, en de dingen worden weer mogelijk. Een ander voorbeeld... Maar het gekke was inderdaad, die lampen zijn verboden. Maar de verwarming hoeft natuurlijk ook minder hard te draaien met al die gloeilampen in huis. Ja. Dus het leek alsof energie weglekte. Ja. Maar dat was niet zo. Dat was niet zo. Nee, dat waren hartstikke mooie, hartstikke mooie energiebronnen, die, die gloeilampen. Dus het, het wordt, het wordt met een bijproduct licht. Ja, met bijproduct Ja, afval, afval licht. Ja. Nou kijk, een ander fenomeen is als we dan een keer naar toe terug naar het hele grondstof gebeuren. Heel kort, we hebben een minuutje. Ja. Uh, uh, ik ben nog voor het afschaffen van de BTW. Die besta BTW bestaat niet. Dat betekent bijdrage toegevoegde waarde. Nou, ik ben daar bijna niks tegengekomen wat de toegevoegde waarde belasting, heeft. Belastingtoegevoegde belasting toegevoegde waarde. Uh, ja, of, ja, maar het gaat meer om onttrekkingswaarde. Dus we moeten eigenlijk naar de BOW. Dus ik zal ervoor pleiten om de BOW te introduceren. Als je gaat onttrekken moet je ervoor betalen. Precies. Straks in de tweede uur wil ik praten met, uh, bez over bezit met u. Um, wat voor bezittingen kunt u wel missen? Welke bezittingen zou u absoluut niet willen missen? 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Kazeloenen.nciv.nl, ons telefoonnummer. Dat zometeen in de tweede uur van Kazeloenen na het hoorspel. Thomas Rauw, architect, hartelijk dank dat je hier was. Graag gedaan. En uit de grond van mijn hart, uh, ik hoop dat, uh, dat een, een aantal van de dingen zeker. Uh, breed uh, opgevolgd gaan worden van wat jij uh, wil en wat je voorstaat. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik. ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV.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 zwemverbod, bacteriologische verontreiniging, diarree, maag- en darmstoornissen. De vuilwaterwacht. De vuilwaterwacht. En moet je dat water daar zo onschuldig zien kabbelen? De geul, de pittoreske geul. Vuilste rivier van Nederland. Nou, waar komt het vandaan? Belgische. De verffabriek van monster. En niemand die die Belgisch toespreekt? Ja, er is een comité. Oh. Nou, wat doen we? Meteen verder langs het water? Het is nog wat vroeg. Ja, als u ook nog kleren moet kopen. We kunnen een slinger maken, een stukje terug en dan de groene route. Spijt van de uitnodiging. Als u even stil bent, is dat meegenomen. Wie schoon ons Limburg is, dat weet toch niemand, alleen de Süerling, de Limburg lees, maar door die ore heen, die flimde rond dat stukken jeder land, dat het schönste leeft. Door die jonge liefde, wat? wat was er misgegaan met die foto's? Laat maar. Ze konden het niet goed zien, zeiden ze. Niet goed scherp gesteld. Twee foto's over elkaar genomen in die ziekenhuizen. Geen idee wat ze naar mensen aandoen. Nee, nee, het was zo'n auto. Zo'n uh, zo mamamobiel. Zekerheid over hoeveel uur? Vier uur vanmiddag. En dat loopt altijd uit. Eerst komen er een heleboel andere bange dames langs. En dan hebben ze ook nog pauze. En die envelop met uw foto, die ligt daar maar... op dat bureau. Ja, precies. Het is onzin, deze tocht. Het vonden ze al lang geveld. zo'n grote bruine envelop. U kent ze. Ja. Ik kom in de jaren van het kwakkelen. Kleine kwaaltjes waarvan ik soms vrees dat het de symptomen zijn... van die ene grote kwaal. Maar het dat nog toe goed af. Ik heb geluk. Ik geef u wat van mijn geluk. Ik weet zeker, het komt goed. Die geur. Weeënlucht. is de brouwerij van Wilder. Hop, is het nu? Ja. Met die geur ben ik groot geworden. Ja, aan andere dingen denken. Door die jonge heer. Blief Linde onder dat Dat stukje Nederland. Dat het zo'n stukje. Ik kom daar toch niet in voor, hè? In dat boekje van u. Of straks in uw programma. En toen kwam ik die vrouw tegen die op een ouderwetse manier genezing zocht. En dat dat dan straks op televisie komt en de mensen hier denken... Hé, hey, ik ken die vrouw. Nee, nee, nee, nee. Koud is het anders wel, hè? Als de zon even weg is. Ja, ja het is herfst. Kleurenpracht heeft zijn prijs. Ja. Ik kan me nu al verheugen op mijn bad straks. Hebben ze daar lichtpaden in dat park van Vaals? Kleintje. Dat mensen dat kunnen. Uren liggen weken in hun eigen vuil. Mijn man, uren in bad. Je hoort niks. Alleen de kraan die af en toe open gaat als die warm water bij laat lopen. Goddank. Anders zou je nog gaan denken dat hij een hartaanval had gekregen in het hete water. Of zegt de pols had doorgesneden. De pols had doorgesneden? Behoort dat tot de mogelijkheden? Je kan ook niks zeggen tegen u. Ja, sorry hoor, maar ik zou als het even stil is in de badkamer niet meteen denken dat mijn vrouw een zelfmoordpoging doet. Ja, hoe dan ook. U zit in de woonkamer, uw man ligt in bad en u denkt. Wat is het toch stil? Misschien ligt hij daar wel dood in dat bad. Wat, wat, wat doet u dan? U loopt naar de badkamerdeur, roept bezorgd zijn naam. Wat roept u dan? Ja. Berend. Berend. En in de seconden die verstrijken tussen uw bezorgde Berend en zijn verlossende ja. stelt u zich een leven als weduwe voor en voelt dat als een immense opluchting? Nou, nee. Nee. Wat doet Berend, behalve jager? Wij, wij werken niet meer. Mijn ouders hadden een apotheek in Gulpen en die hebben wij voortgezet. En we konden hem toen goed verkopen. En... Apothekeres, ja, dat zie ik wel voor me. Witte jas, bril aan zo'n touwtje. Halve dokter in zo'n dorp. Niet dan? Nu rentenieren we. Dat is heel aangenaam. Al is het wel eens lastig als na het ontbijt niemand de deur uit hoeft. En dan maakt u maar een wandeling en uw man gaat jagen. Maar u bent niet zijn wild. Wij zijn niet zielig als u dat soms denkt. Wij hebben hele gevulde levens: vrijwilligerswerk, hobby's, sport. Golf. Kinderen? Eén. Een dochter. Directrice van een hotel op Guernsey. Kanaaleiland. Doe maar. Dat is onze trots. Of in elk geval de mijne. Mijn man zegt niet zoveel. Nee, dat is niet eerlijk. Ook de zijne. Ook zijn trots. Hebt u al wel eens gelogeerd in haar hotel? Vast wel. Ja. ja Mooiste kamer gekregen. Ja, ja. <laughs> zeg, wat mist u nou het meest aan het apothekersbestaan? Die diepe laden zo lekker laten schuiven. Heerlijk lijkt me dat. Eén behendige zet en pat. Nee. Nee. Je plek in het dorp. Als je niet meer werkt, hoor je nergens bij. Notabel zijn. Hm. Waarom hebt u de zaak dan van de hand gedaan? We konden goed verkopen. En mijn man... Die hoeft niet zo nodig notabel te zijn, die jaagt liever... Liever het groene pak dan de witte jas. Nee, mijn man heeft zich nooit zo op zijn gemak gevoeld in die apothekerschool. Oh. En is hij nu gelukkiger? Ik denk het. Dat spreekt hij niet uit. Boerenzoon. Hij keert terug naar zijn wortels. Die man kan uren in de tuin werken. En dan gaat u wandelen, kijkt vanuit de heuvels neer op uw huis... daar beneden op uw man die werkt in de tuin. Dat poppetje daar in de diepte. En u denkt, wie is die man? Waarom zegt u zulke dingen? Waarom meteen van die veronderstellingen? Uh, ik dacht iets in uw stem te uh, horen doorklinken. Nee, nee, niks klonk daar. Ik gun hem zijn tuin. Ik gun hem zijn bezigheden. Nou, dat is fijn. Daar net ook, meteen het zieligste veronderstellen. Die man in dat vakantiepark, dat is misschien heel gelukkig in zijn berenpak. Ah, kom. Nee, dat is heel wel mogelijk. Ja, de wereld is een paradijs. Waar maken we ons druk nou, over? Ja, je hoeft in elk geval de dingen niet meteen van de zwarte kant te zien. Dat komt natuurlijk door het beroep van u. Moet u eens horen, ik denk dat het van realisme getuigt te veronderstellen. dat er weinig geluk heerst in berenpakken. En ik hoorde wel degelijk een spoor van melancholie in uw stem. toen u zei: mijn man kan uren in de tuin werken. Dat is interpretatie. Oh, nou goed, dan heb ik me vergist. Ik wil niet stoken in een gelukkig huwelijk. Oh. Um, zullen we verder lopen? Als u tenminste nog prijs stelt op mijn gezelschap. Mijn sombere gezelschap. Wij hebben het heel goed samen, mijn man en ik. Ja, als de man op herten jaagt en de vrouw is vegetarisch, dan is het wel duidelijk. Wat? Die willen niet meer. Daar weet u helemaal niets van. Oh, u zit in grote harmonie tegenover elkaar. Hij achter zijn hechten bouwt en u met de groenteburger. Houd toch op zich. Wilt u niet zo meer over ons praten? We kunnen neerkijken op de rest van de wereld. Overtuigd zijn dat het merendeel van de wereldbevolking... het slechter heeft getroffen dan wij zelf. Is een levenselixe Voor de meesten van ons. Niet toch. Zoals u zich uitdrukt. Dat is beroepsdeformatie. Kan ik u gezien hebben? Moet ik u kennen van tv? Nee hoor. Nee. Ach. Voor iemand die zo nieuwsgierig is... zou u zelf wat mededeelzamer mogen zijn. Werkt u vrouw? Programmeus in de schouwburg. We heb elkaar leren kennen in het donker van de coulissen. We zijn nog niet van de schrik bekomen... omdat we zagen toen het licht aanging. Nee, het is onzin. Eén kind ook. Zoon, volwassen. Zelfstandig, hoewel. Hij belt me als hij geld nodig heeft. Hé, hey, pap, een en al vriendelijkheid. En ik wacht, geduldig, tot het bedrag genoemd wordt. Gokverslaving. Ach. Tel uw zegeningen, mevrouw, met een dochter op het kanaaleiland. Ja. Ja, geluk gehad, dat ben ik me bewust. Ja. Ik had het niet moeten doen. Ik had geen kinderen moeten krijgen